Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, Maritia Witte en Ben Lonen onder auspicie van de literaire kring Goorle, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. En aan dit uur gaan meewerken Maritia, Letitia, Katja, Els en Ben. Vier meiden met magister. Hey. Uh, durf je wel, durf je wel. Nou, vind ik inderdaad heel dat? je Ik heb je weer helemaal mooi. Ja, ja, ja, ja, goed. Fijn, dankjewel. Je bent al gewend natuurlijk. Je bent, thuis oeval, heb je zeven oeval, vrouwen. Dus. Bijval. Ja, ja, ja, wel. Zo, zo is dat. Nou, nee, we gaan er een uur, een mooie uur literatuur van maken. Uh, zoals altijd uh, beginnen we met de nieuwtjes. En daarna gaan we naar onze ernstige onderwerpen. Wie wil beginnen? Volgens mij leek iets. iets ja. Nou, ik wil niet beginnen, maar ik, ik ben wel de eerste misschien die in paniek raakt. Want ik wilde als nieuwtje vertellen dat de schrijver Elvis Peters, de Belg, dat het een synoniem is van een echtpaar. Oh, ja. ja. Ik, heb, ik, wist ik je, het, wist ja. Nee, nee, nee. Ja, nee, ik wist het ook niet. En ik vind dat ik zo grappig, het weekend, want ik merk ja. het aan niks. Ah, nee. ja, je hebt het wel bij, bij uh, hoe heet het ze, uh, Nietzsche French. ja. ja. En, hoe heet die, Waleu, Waleu... Ja. Ja. ja, maar dan, dan weet je het, en ja. of af en toe... Stel je en melk je dan wel. Voer, maar, maar dit is een pseudoniem dus. Ja. Ja, ja, ja. ja. En uh, er is een cent die ik hier nou bij me heb van de Volkskrant, die, die uh, uh, wijst er helemaal niet meer op, uh, Danielle Sardijn. En die praat de hele tijd over hij. Hij doet dit en hij doet dat en hij zegt zus en zo. Maar ze is in elk geval vol lof over de roman die hij nou net geschreven heeft, uh, Dinsdag. Dat is een uh, roman die speelt ook in Congo, net als die, de van Rijbroek, de, mm -hmm. ja. het verhaal. Maar uh, van Rijbroek is eigenlijk deels historisch. Hè? Uh, ja. Nou, deels grotendeels. Ja, grotendeels, dat deels, ja. leest als een roman. Maar ja. dit is een roman, dit is fictie. En uh, nou. Uh, zegt Serdijn, uh, die ik hoog acht. Als je moet praten van de, grote, de nieuwe grote drie in België. Dan hoort deze Alice Peters er in ieder geval bij. Samen met Rijbroek en samen met Mortier. Oh ja. He, de, de, de, de, de, de proza behandelaren. Uh, maar Luan weer niet. Lang, ja. Oh, ja. Die heeft niet dat, dat, dat, dat, dat enorme robuuste uh, zinsbouwen. Die kan, die kan heel scherp kijken, zou ik zo zeggen. En heel raak typeren. Maar die enorme uh, blokken van... van uh, hier staat geloof ik ook nog eens een keer een voorbeeld. Oh ja, hij heeft het over een, um, uh, een, een kolonist. Een, een, een akelig figuur, zeg maar rustig in een rotzak. Die zegt... Uh, um, um, Waar Sardijn van, van zegt, het past goed bij hem, die suggestieve kracht van zijn woorden is uitzonderlijk. Hij nou, heeft het over Peters, nou dat vind ik nogal, yeah. als je het van iemand yeah. uitzonderlijk noemt. Komt een zinnetje, we mogen er wel een paar neerleggen, we hebben ook leven geschoten in hun vrouwen. Misschien is de eindbalans wel positief. Oeh. Dat is niet uh, Ja, dus daar krijg je toch de reels van. Hè? Nou, ik heb, ja, in het eerst stond er inderdaad ook een recensie over. En het gaat, de Hofferson is wel, een, een, daarom denk ik, moet ik eigenlijk maar niet lezen. Een volkomen gewetenloze, en ja. volstrekt gevoelloze uh, ja. man. Ja. En uh, er staat dan bij, zie je, uh, uh, dat er ook twee liefdes in zijn leven zijn geweest, blijkt ik. En daar schrijft hij, daar... Die beschrijft het dus daarna dat je denkt... hé, hey, hij is toch eigenlijk best een gewone man. En die zou toch, zou toch best je vader of je broer hebben kunnen zijn. Maar uh, nou, daar kwam ik blijkt herinneringen aan de congo of... Uh, ja. Uh, en die, dat, dat schijnt echt zo afschuwelijk te zijn en er, er, inderdaad dat soort uh, opmerkingen worden gemaakt van misschien is het hetzelfde dan positief. Dus ja. het, dat wat we gedood hebben een het nieuw leven dat we hebben ja, gemaakt ja, door die, die vrouw die te verkrachten. Ja. Te rekenen. Hè? Ja. Maar het is natuurlijk een, een zwaar beschadigd man die vindt dat hij nog iets in het leven te zeggen heeft als hij zich ook gedraagt zoals de machthebbers ter plekken. Ja, dat is op zich natuurlijk al een, een, een hele bizarre stellingname Maar goed, als, het gaat natuurlijk over hoe brengt hij het onder woorden hoe bouwt hij dat op. En ja, maar, jij deze. maar wie, jij wie zijn de... nou die twee? Ja, dat moet ik van jou horen, want in ik weet het NRC niet, worden ze niet zo, genoemd. Uh, ja, ja kijken. dan Altijd. kijken we, zoeken <laughs> we zoeken het op. Want dan en ben dan is, ik nou wel even in het kader ja, van de, de niet de, dus de, van van de, van de de en de vrouw. Ik ben de ene Maar ja, het is geen, geen kom, echtpaar. Ja, hier, hier, hier, hier. Pseudoniem van succesvolle Vlaamse schrijvers-echtpaar... Jos Verloei en Nicole van Baal. Oh, het is wel een echtpaar. Ook wel een echtpaar. Ja, ja, kunnen ze niks zeggen. Maar, maar je kent de Elvis <laughs> Peters... Jij kende deze schrijver. Oh, van, van alleen van naam, van renommee. Oh, ja, ja. Maar, maar oh, ja, uh, niet, ja, dit wist ik al helemaal niet. niet. En dat vind ik zo leuk eigenlijk. Ja, is een leuk je, nieuwtje. Ik had het helemaal niet verwachten. Nou goed, als je dit een nieuwtje wil noemen. Uh, ja. Verder heb ik eigenlijk geen nieuwtjes. Of het moest zijn dat ik heb aangeschaft uh, de driedelige paard van Ted, uh, oh, van, Ted, van, Lieshout. Ted, Ted van Lieshout. Ja, maar hij heeft dan zijn, zijn Woutertje Pieterse prijs te en dat driedelig paard, ik heb het nou dus thuis, dat, dat, dat is ontzettend mooi om te zien. Het is verkocht als een kinderboek, maar iedereen zal het mooi vinden. Uh, uh, gedichten met tekeningen, blokjes tekeningen het gaat over een meisje die, er, die een paard wilde hebben en haar vader denkt dat ze dat in drie afleveringen wil hebben ja. <laughs> elk jaar een stukje blokgedicht. elk jaar een stukje ja, paard ja, elk jaar een stukje paard maar het is een mooi boek om te zien ja, he? prachtig, dat stond ook prachtig, in de recensie ja, ja, ja, ja, ja. maar jij hebt het, ik heb het gekonst. jij bent de gelukkige ja, van. ja, ik, ik ben het vergeten mee te brengen het zit nog in een papiertje, want ik heb in de winkel gedacht, dat kun je niet laten liggen nee. echt niet, echt niet, oh, nou. Dus dat is weer het nieuws. Goed. Een nou, uh, je goeie komt dadelijk tip. wel weer uh, terug met, uh, met ja nieuws. Uh, ik dacht, uh, we moeten toch ook altijd weer eventjes terugblikken op uh, wat geweest is, uh, namelijk uh, uh, uh, Judith uh, Koolemeijer was een uh, zeer onderhoudende, aangename gast uh, afgelopen vrijdag in ja, het literaire café. Uh, en uh, ja, ik vergeet altijd zijn naam. Geert Mak? Die dinsdag daarvoor. Geert ja, Mak. Ja, dat is wel een verteller, hè? Die, ja, die, uh, moeiteloos. ja, moeiteloos Ja, ja, wel, ja We zaten ja, aan zijn lippen gekluisterd Ja, echt geweldig We hingen aan zijn lippen ja. en, uh, ja, aan en we zaten Kluisert. aan zijn voeten uh, Op een gegeven moment zagen we die meer Na de pauze Toen, uh, toen, toen uh, werd er gezeten toen ging hij zitten met, met zijn interviewer. En, en uh, ja, de zaal was vol. We zaten, ik zat ergens achterin. En, en daar zie je niks meer. Dat is natuurlijk een beetje raar. Uh, ja, voor de pauze heb je, hem, heb je naar hem kunnen ja. kijken. Je hebt hem gehoord en je hebt hem kunnen zien. En de pauze is die, is die weg. Omdat hij gaat omdat zitten. Zat. Te laag. Oh, oh, oh, oh. Te laag, ja. hmm. Maar, genoten hè. Daar sluit mijn nieuwtje wel een beetje op aan. In die zin. Dat... Um, Judith Koelemeijer dus een non fictie schrijfster. is. Hè? En wat komt er gelijk uit. Iedereen die nu is niet een dik boek wil lezen. Maar gewoon gezellig een tijdschrift mee wil nemen. Die pakken Vrij Nederland. In de winkel of in de, in de BIB En die leest een enorm, een lang, maar heel aardig interview. Over Annette van der Zeil, Ook ooit in Goorlen geweest. Ja. En zij staat heel mooi op de cover. En... Ik vind die titel die eronder staat heel aardig. Ik ben een nerd in feestverpakking. <laughs> is ook een hele mooie vrouw, hè? Nou, zij uh, schrijft dus... Nou, die kennen we allemaal wel, hè? Sunny Boy en... Ja. Uh, en De Boef. Bernard. En jacht, het jachthuis. Ja, jachtlust heette dat. Mm. En Bernard. En zij is echt... Ja, zij is volgens mij ook echt een nerd. Want die... Zit te graven en te graven. En heeft verder weinig uh, zin in uh, allerlei sociale leuke dingen. Ze heeft een man. die pas laat in haar leven is gekomen. zodat zij geen kinderen heeft, tot haar spijt. En die trekt er soms uit om te zeggen. Nou, nou gaan we eens even in Ameland hardlopen. Dat zeg ik nu maar zelf, hè, met mijn eigen woorden. En zij hoort ook tot dat clubje. wat uh, Judith Koelemeijer noemde. Mm. opgericht mm. door Geert Mak overigens. Ja. ...van die non-fictieschrijvers. Zij gaan dus uh, met z'n allen opgezette tijden eten en een wijntje drinken... Oh ja, ...om oh, elkaar te hoog, ondersteunen. Ja, ik gehoord. Oh, ja, ja, ja dat, het vertelde, dat vertelde ja. zij, ja, Judith Koelenmeijer ja. zei dat. En hier staat in dat Geert Mak dat heeft bedacht. En daar zit ze ook in, wat zij ook zei met Frank Westerman, Judith Koelenmeijer zei... ...en even waar ik niet op kan komen. Maar ik kan iedereen aanraden: als je nou even geen zin hebt om een dik boek te lezen, koop dan of ga het lenen. De Vrij Nederland van deze week. En je zal echt een heel leuk essay of een heel leuk interview lezen. Of een beschrijving eigenlijk met haar. Uh, Anniette van der de Zeil. Anniette van der Zeil. Zij zegt zelf, en dat slaat als je het interview verder leest, een beetje op de familie van. Uh, Sunny Boy. Mm -hmm. Want zij heeft een, daar een zus of een nicht van die echte Sunny Boy ontmoet ergens op een redactie, die is ook een schrijfster. Alleen daarvan zegt ze: Soms kan het beschrijven van een geschiedenis rust en verzoening voor de nabestaanden brengen. Ik vind het prettig dat ik die macht heb. Nou, ja. vond ik een mooie zin. Dus dit raad ik jullie aan. Goed. Maritia. Dat je zegt... Je uh, heeft nou, een kolom. Of heb je oh, een nieuwtje? Ja, een nieuwtje. Ja. Uh, mijn nieuwtje uh, gaat eigenlijk over een column van Frits Abrahams. Die schrijft uh, dat tot zijn grote vruchten de hele bibliotheek van uh, Kees Fans die wanneer overleden is, vorig jaar of zo... Uh, die staat helemaal op internet. En hij zegt, je bent altijd nieuwsgierig eigenlijk als je bij anderen bent. Om, uh, iedereen zou eigenlijk wel graag de tijd nemen om de boekenkasten van mensen ja. door te nemen. Maar dat vind je toch vaak... Niet zo netjes om dat te doen. En tot zijn grote vreugde stond dus de hele boekenkast van Kees Vans uh, op internet. En dan kun je dus... Uh... Die je conclusies trekken. En, ja, en dat doet hij dan ook. Uh, <laughs> dus hij beschrijft zo'n beetje uh, wie hij er allemaal wel en juist ja. ook niet aantreft. Ja. Uh, uh, en dan staat er een zin, en die, die, dat, dat vond ik wel grappig, want dat merk ik bij mezelf ook. Er zijn gedaalde interesse voor fictie... Hij ging steeds meer geschiedenis, religie en filosofie lezen... komen daar veel ouder wordende mensen voor. Ja. Ik weet niet of wij als uh, op een na ouder ja, wordende dat mensen... Ik, ...dat ze ook uh, sterk herkennen. Ja. Ik las laatst nog, zegt hij, uh, dat de dichter Jean-Pierre Rabie... Uh, ...al zijn alle fictie had afgezworen. En hij zegt, zover ben ik gelukkig nog niet. Het lijkt me een verarming van je leven. Wel merk ik dat de fictie van de hoogste kwaliteit moet zijn... ...wil ze nog overtuigen... Mm. En dat gevoel heb ik uh, ook heb heel sterk. Mannen, maar wie is. Uh, ja, maar wie is daar de. Je bent, je bent alleen je, uh, je eigen maatstaf er, daarin. Huh? En, uh, maar het is inderdaad zo dat je soms denkt: uh, Nou, nu heb ik een fictieboek te pakken. Dat is zo fantastisch. Daar kan geen non-fictie tegenop. Maar uh, non-fictie is. Uh, ja, dat, ik, ja, ik heb op het ogenblik ook meer het gevoel van dat doet er meer toe. Hè? Misschien omdat je denkt van god, die twintig die jaar of vijf jaar... of god mag weten hoe lang we er nog te leven hebben... wil ik zoveel mogelijk <laughs> feiten tot mij nemen. Nog iets begrijpen mogelijk. van de wereld. Hè? Ja, precies. Nog mm -hmm. wat uh, inkijk in hebben ja. in uh, hoe de wereld in elkaar zit. En dat kwam natuurlijk mooi overeen met de, de populariteit van, uh, van de schrijvers... die afgelopen week hier te gast waren... Uh, want het was natuurlijk in beide gevallen een grote opkomst, groter ja. dan ja. vaak Ooit, uh, bij ja. andere schrijvers is. Met name natuurlijk Geert Mak, die de hele kapel vol had met uh, uh, geïnteresseerden. Maar ook uh, Judith Koelmeijer had... daar was, was een behoorlijke hoog op ons ja, uh, bij. Zeker. En dat zijn natuurlijk allebei... non-fictie schrijvers. Dan zit er zit een fictie naast mij... Mm. En hoort heel... <laughs> die hoort het... Wie hoort het aan. Maar, maar dan jou, dan jouw, dan ja. jouw column zei natuurlijk ook... non-fictie of iets wat gefictioneerd. Hoe zeg je dat? <laughs> ja, wel heb... Ja, Tim Parks... die heeft daar een interessant artikel... vind ik toch, in de, de boekenbijlagen... Het zal Wil enorm aanspreken wat hij zegt. Literair succes is er lang geen kwestie meer van alleen maar schrijven. Uh -huh. Het gaat om zelfpromotie, marketing en geluk. Is dit, is dit slecht nieuws? Vraagt de succesvolle Britse schrijver Tim Parks zich af. En het antwoord is ja is slecht nieuws. Hm. <laughs> ja, dus ja. ja gaat... Je bent er niet met een goed boek. Je moet ook uh, nog zorgen dat Uitgever het uh, onder handen. de aandacht komt. Ja, ja. Maar, maar ik denk dat dat een ander hoofdstuk is dan wat Maritia aanstipt. Hè? Ja. Maritia heeft het over de ja, thematiek. ja. En Jij hebt het over het promoten van mm het -hmm. product. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. al niet de min. Gaan wij nu nieuwtje. over naar de prima muziek. Nieuwtje. En dan gaan wij van Joop Visser Draaien, oftewel, ja, fysieke zomer. Ten slotte is het mooi weer. Als ze dans, danst mijn hart. Als ze draait, draait mijn maag. Als ze dichter in mijn buurt komt, word ik flauw. Ik wil wat zeggen. Ik weet geen woorden. Ik wil alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen. alleen. Ik wil met jou. Alles is lij van haar, alles is wij van haar. Alles is leest, alles is feest, alles is blij van haar. Alles is eten en drinken en geven en krijgen en mogen en mooi. Alles is buiten en zonder en stilte en zomer en hemel en hooi. Alles is eten en drinken en geven en krijgen en mogen en mooi. Alles is buiten en zonder en stil en zomer en hemel en hooi. Als ze zoekt ben ik bang, als ze kijkt wil ik weg. Als ze kijkt en ze ziet me word ik flauw. Ik weet geen woorden om wat te zeggen. Ik wil alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen. Ik wil met jou.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 Alles is buiten en zonder en stilte en zomer en hemel en hooi. Als ze wuift, wuif ik terug. Als ze praat, praat ik na. Als ze mijn hand geeft, word ik flauw. Ik zoek naar woorden, ik vind geen woorden. Ik wil alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen. Ik wil met jou.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 Is buiten en zonder en stil en zomer en hemel en hoog Joop dus. En nu Katja, met jouw column. Ik heb hem vanochtend geschreven. Um, ik was een paar dagen weg, dat vertelde ik je al uh, voor de uitzending. Uh, in het mooie Overijssel, waar niet veel te doen was. En toen ik daar wandelde, dacht ik, de lente kan je ook eigenlijk wel melancholisch maken. Hij maakt je blij. Maar mij overviel een soort van um, vreemdsoortige melancholie. En ik dacht, oh, die zon die kan wel eens... Nou ja, hij ging naar binnen en uh, ik maakte deze column. Hij heet zo. Hij gaat zo. Thuis. Thuis is waar je hart woont, hoorde ik eens iemand zeggen. En het is zo. Zelf zou ik eraan toe willen voegen. Thuis is waar je glimlach schijnt in de morgenzon. Thuis is waar je handen de middag raken. Thuis is waar je gedachten de avond kleuren en je rust de nacht. Een kinderstem brengt je thuis, bij wie je bent of denkt te zijn. Kinderen praten zich je ziel binnen zonder dat ze daar moeite voor hoeven doen. Zuiver en oprecht. Een kinderziel ademt licht en warmte. En soms, heel soms, worden ook kinderzielen geraakt. Krassen op de ziel, goed voor iedereen. Ook dat ving ik ergens op. Ze worden er sterk en weerbaar van. Ik weet het niet hoor. Je wilt als ouder toch vooral voorkomen dat kinderzielen geschaafd en gebutst raken. En als het onverhoopt toch gebeurt, wil je pleisters plakken en kussen geven. Kus je erop. Honderden keren zette ik mijn kinderen op het aanrecht en kuste bebloede knieën, ontvelde ellebogen en bulten op voorhoofden zo groot als kippeneieren. En altijd, iedere keer weer, schoten pijnlijke flitsen door mijn eigen lijf. Want pijn bij je kind is pijn bij jezelf. De lente komt, ik zie het speenkruid al in het gras. De eerste veulen slopen in de wei. Al een paar keer zat ik met de ogen dicht in de lentezon. Voelde de warmte en luisterde naar de stilte van de ontluikende natuur. Vogels, ze zingen weer, zoals ieder jaar. De tuin loopt uit. De honden rollen uitgelaten door het gras. Het is knikkertijd. Ik zie mijn kleine meisje sjouwen met een paarsgehaakten haaknet vol zware knikkers. Stralende kop. En de jongens voetballen alsof hun leven ervan afhangt. Jonge honden, lekker. Krassen en builen. Ik denk er nog even over na als ik naar ze kijk. Thuis is waar je hart woont. Ja, ik geloof wel dat het klopt. De kinderen wonen in mij en ik in hen. Gewoon, zoals na de lente ook weer de zomer komt. Mooi, nou, mooi, mooi, mooi. Ja, ja. prachtig. Dankjewel, Zeker Katja. Overpainting, ja, ja mooi Dank Dankjewel, Katja. Dan gaan we nu naar Martine Bijl. Zomers van vroeger We houden het allemaal maar bij ja, de zomer ja, ja, ja. <laughs> Ik heb de zomers van vroeger niet geteld, Dat ik thuis In de schaduw van de perenboom Bellen wist het over Een uit een witte stenen pijp Bellen zo reusachtig Dat ik nu nog niet begrijp Hoe de wind ze zo gemakkelijk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 Dat was uh, Martina Bijl, zomer. Nu... Uh... Spijt me ben dat ik zo voordelijk ben. <laughs> ik zal volgende keer iets meebrengen over iets de lente. <laughs> winter. We gaan verder met uh, Letitia. Ja, ik heb bij me uh, HP De Tijd van 9 maart, dat is al even terug. Uh, dat was vlak voor de boekenweek. En ik heb mij verbaasd over een artikel van uh, Ron Kaal... Criticus en journalist. Hij schrijft een artikel over uh, Pieter Stijns. Die kennen ja, jullie wel, ja, hè? Ja. Die, die hoort Zeker. niet echt bij de HP De Tijd. Nee, maar, niet maar... De en, uh, ja, en dan zie je Ja. Ik maak zelden mee zo'n zuur artikel. Heerlijk. Ja. En uh, ik wou er eigenlijk jullie van mee laten smullen, want ik vind het onvoorstelbaar. Um, ik heb me nog eens zitten bladeren en nog eens zitten denken... wat be, bezielde deze Ron Kaal om een, een, ja, een uitstekend uh, boekbespreker... die Pieter Steins toch altijd is... Ja, om die wel. systematisch een uh, kopje Kaal kleiner te maken. Ron Kaal toch een oude knar, hè? Hij heeft een hele rits boeken geschreven, ja. dat in ieder geval. Maar um, hij begint al te zeggen dat... Uh, uh, onder de leiding van Pieter Stijns uh, uh, de gezaghebbende positie van de boekenbijlage van de NRC uh, verdwenen is. Punt. <laughs> dat is al uh, de lead van het hele artikel. Je weet misschien dat Pieter Stijns is verhuisd naar de stichting uh, ja. Letteren, hè? ja. Nog maar kort geleden. Hè? Mm -hmm. ja. Ja. En naar aanleiding daarvan zal hij dit geschreven hebben. Ik dacht ik moet jullie toch eens een paar citaten voorhouden. Kijken wat jullie er nou van vinden. Ja, graag. Want het, tussen leuk. de citaten door. Eh, anders moest ik het helemaal voorlezen. Ja, tussen de gaat, citaten ja. door is het meer van hetzelfde. Ja, ja. Dus hij bouwt maar door. Hij zegt bijvoorbeeld. Um, uh, zoals de doorsnee correspondent bericht vanuit een standplaats in het buitenland. Rapporteerde Steins uit Boekenland, waar de boeken aan stambomen groeien en alle schrijvers familie van elkaar zijn. Ja, dat, heeft, dat is een beetje zijn methode geweest, hè? die stambomen en die familie. Uh, maar ja, ik vond ja. het juist heel knap, ja, want het ik heb er zelf ook en... heel veel aan gehad. Ja. En hij, hij heeft je, als je dat wil, een heleboel werk uit handen genomen. Ja. En als je zegt van John Steinbeck, uh, ja. uh, door wie is die beïnvloed? Nou, je pakt het boek van Pieter Steins erbij en als je het niet meer goed weet, dan, dan weet je het dan. Die, die stambomen zijn fantastisch. Maar hij doet net alsof dat uh, puzzelwerk is... Uh, wat door stom toeval kan ontstaan. Dat is natuurlijk niet waar. Nee. Hij schrijft ook... Het uh, zou best wel iets op af te dingen zijn door een, een andere literatuurkenner. Die zegt, nou, nou, dat ben ik niet met je eens. Maar dat is wat anders dan. Maar helemaal uh, uh, belachelijk te maken door te zeggen dat die stamboom helemaal niet zouden ja. kloppen. Natuurlijk. Nou ja, hij zegt dan, uh, hij is dan uh, nu uh, voorzitter van, van het Fonds van de Letteren... ...ach ja, als je eenmaal op het plus zit... ...dan zie je altijd wel kans om er te blijven zitten. Uh, uh, het is je echt een zuur artikeltje ja, hoor, ja, ik ga gewoon door. Anders dan veel collega's is hij geen Nederlandicus... ...maar historicus en anglist. Zijn interesse lag niet bij wikken en weken... ...maar bij, in, wegen, maar bij informatie... Ook alweer zo het banaliseren yeah. van Sman's arbeid. Ik, ik vind het heel merkwaardig. De wereldliteratuur en vooral het verband dat er tussen werk uit verschillende landen en tijden bestaat. Is sinds 2002 mijn voornaamste werkgebied als correspondent geweest. Al dus Pieter Steins. Die, die, die, die legt daarmee zijn eigen ambitie in een kader. Mm -hmm. En dat vind ik helemaal geen zwakheid. Mm -hmm. Ik vind dat eigenlijk juist heel duidelijk. Maar ja, zegt dan um, Ron Kaal, de lezer hoeft zelfs niet meer te ontdekken. Het is slikken zonder kauwen. als je het op Pieter Steins laat aankomen. Hij is de belichaming namelijk van wat er de afgelopen decennia mis is gegaan met de boekenbijdrage van NRC. Geheel vervuld met boekennieuws, zonder enige urgentie. ...waar je onder moet verstaan. Het is amper relevant he, ja. wat hij te bergen brengt. Nou, ja, hij gaat door. Onder Steins werden de dus spelletjes en quizjes dominant. Lezen werd lezen, et cetera. Het boek niet langer een fenomeen op zich... ...maar aanleiding om leuke dingen mee te doen... ...lijstjes te maken, schemaatjes te vreubelen... ...het nieuws mee op te vrolijken... ...televisie mee te imiteren, reisjes te maken... ...geletterde kwartetten... Dat zijn inderdaad activiteiten die, die Steins uh, wel deed. Mm. He, dan, uh, van die spelachtige dingen. Van zijn kritieken blijft je niets bij, zegt Kaal. Behalve de lidwoorden. <laughs> de het en een. Geen formulering, geen beeld, geen oordeel Het is alsof hij die stukjes niet zozeer schreef als wel samenstelde Kwistig grabbelend in de meccanodoos van de populaire cultuur ja, het is behoorlijk gemeen hoor, als ik dat allemaal zo hoor. Het is buitengewoon onaardig, want hij, hij heeft hier zo'n stuk of honderd uh, van die statements, die die verder niet onderbouwt. Want hij zegt bijvoorbeeld, het is een aardige man hoor, die Pieter Steins keurig in alle opzichten, een man zonder vijanden. Het heeft hem uiteindelijk de hoofdprijs opgeleverd bij het Fonds van de Letteren. Ja. Ja. Het is als elk opstel over een schoolreisje. Vooral het verslag van verplaatsingen, van hier naar daar, na het een komt het ander. Dat alles en niets. Het is de pseudodynamiek van de aankomst. Het cliché van de reisgids. Het betekent allemaal niets. Maar het lijkt heel wat bij Steins. Dat heet sfeer. En bij een kwaliteitskant werd de journalist geleerd dat te vermijden. <lacht> ook uh, komt hij nog met een citaat van, van Steins. Dan zegt hij ook dit vertelt ons iets wezenlijks. Maar het suggereert van alles. En dat heet kitsch. Kitsch. Mm -hmm. Zoeken wordt bezoeken. Stijn smelt het, maar interpreteert niets. Zo vol is het landschap van kant-en-klaar verleden... van vleesgeworden, fictieve en voorverpakte effecten... dat het spoor van Shakespeare soms het pad kruist van Peter Rabbit. Het is één grote souvenirwinkel... met iets voor elke smaak en ieders beurs. Wat zoekt Pieter Stijn? Het certificaat van echtheid, lijkt me. Kunst is voor hem blijkbaar alleen maar kunst als het echt is. Fictie? moet benaderonderzoek non-fictie blijken. Verzinnen is een vorm van bedrog. Boeken krijgen pas waarde als ze waar zijn. Niet het boek telt, maar de wereld. Het boek is alleen maar aanleiding tot het verkennen van de wereld. Nog één dingetje... Um, Beroemde literaire personages zijn voor Steins archetypen. Dragers van specifieke eigenschappen. Hij schrijft over Faust. Hij was ambitieuzer dan Icarus. Tragischer dan Madame Bovary. Intrigerender dan Heathcliff. Daadkrachtiger dan Robinson Crusoe. romantischer dan de graaf van Monte Cristo. Het leest als een advertentie voor een film. Faust the Movie. Mm -hmm. ja. ik, ik, ik wou jullie vragen. Wat je, wat je, Als je dit nou zo hoort. Hè, uh, krijg je dan... Um, de, de indruk dat deze Ron Kaal het, uh, een, een grote wijsheid bezit. Mm. Ik zou niet De vraag even. stellen ik is een beantwoorden. Ja. Uh, nou, ik weet, misschien uh, nee, wel. Niet zo, ik hè? Niet zo. Ik weet het niet, niet, ik zo. zou het niet weten, Want ik, ken, ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, ik ken de namen van de, uh, uh, de recenten van het NAC... Maar eh, ik weet alleen van Arnold Heumakers, toevallig. Omdat ik wel eens heb gedacht, jee, daar ben ik het zo mee eens. Dat Van een de andere Arjan Fortuin, Maar er zijn ook heel veel mensen, en, en ook iets negatiefs. En dat is, uh, hoe heet ze? Nou, team oh ja, ja SBT. SBT, wie het yeah. minder goed vindt, Of die yeah. ook vaak kritiek krijgt. En, uh, dus, uh, um, uh, een klein plek, ik... Niet altijd op de hoogte is van de feiten. Dus die minder betrouwbaar lijkt ja. te, te zijn. Maar verder moet ik eerlijk zeggen dat ik niet zou weten nee. of Pieter Steins. Uh, die las ik met plezier, maar. Hmm. Of ik hem heel goed vond, of dat nee. hij. Uh, dat, dat, dat weet ik niet meer. Hij, hij schrijft dan een poos niet meer. Hè? Hij, hij, nee, hij, niet, uh... hij zou ook wel, natuurlijk, een heel andere werkstijl gehad hebben dan Heumakers. Ja, zeker weten. Maar om nou van hem te zeggen: literatuur is voor hem een façade, een optrekje van goudverf en bordkarton, waarachter het echte leven schuil gaat. Met het boek in de hand gaat onze correspondent op zoek... naar de sporen van die verdwenen levens. Hey, ik vind het een beetje... Diem, nou ja. kijk, Rond Kaal uh, schiet hier uh, duidelijk uh, uit, uit zijn slof... en hij heeft uh, kennelijk heel veel genoegen uh, beleefd aan het schrijven van, van via dit stukje. Maar ik denk dat hier is ook van toepassing wat, uh, wat Marjolein Februari uh, laatst schreef... over, over, over polemiek waarom? en uh, kritiek. Daar, volgens mij heeft ze daar uh, gezaghebbende dingen over gezegd. Uh, dit is een uh, duidelijk polemisch bedoeld stukje... Wat, wat, ...wat ons weer nergens toe, toe brengt. Uh, dit kun je eigenlijk niet, niet eens uh, kritisch uh, noemen... ...want, want uh, als jij dan signaleert, Letizia dat, dat het niet onderbouwd is... ...dat hij geen argumenten geeft... ...maar ja, het is een, een aaneenschakeling van van, uh, van... ...van nou, dit heb ik nou weer eens goed gezegd... Uh, ...zijn bedoeling is uh, kennelijk ook geen andere dan, dan de lezer te amuseren... Nou, of door zelf om, om zelf te scoren. Ja. Uh, van God, deze man die doorziet. Kijk ziet, eens hoe gevat die, die ik ben door en, door en ziet, hoe. Uh, ja. ja, nou, ja, ja. ik ben nu schreef. Misschien zijn er sommige mensen die zich die, die, die, die ook die stukjes van staanse hebben gelezen. en denken, ja, dat is nou precies wat ik ook. Dat mij ook altijd ergerde. Of, ja, ja, ja, ja. ja maar, dat maar, zou nou, kunnen. Wie, ja. ik, ik zou Toen ik de zou iets ja. schrijven om. Ja, ja dat zit er maar uh, Ja, dat In de die. In te boren, want anders. Dat daar iets anders op de achtergrond mee speelt. Ik heb hem heel veel zaterdagen gehoord. Hoort, ...in het inderdaad populaire programma Tros, uh, Tros Radio Ja, die, die, die show morgen, op zaterdag, zaterdag morgen, ochtend. De, de, de show. En daar had hij dan een twintig minuten durend boekenprogramma. En dat was een, een, een mengeling van... Ik zal maar zeggen de ene keer een, een, een, een poëziebundel en een reisgids... ...en een, een, een, een historische zwaargewicht en een, een psychologische thriller... Hij werd kennelijk gevraagd om voor die week een selectie te maken voor van het hele publiek. Van de nieuw verschenen hij boeken, Van een nieuw verschenen boek. En dat deed ja. hij uitstekend. Ja, maar hij had natuurlijk wel zelf stokpaardjes Faust en Shakespeare, inderdaad. Maar ik, ik vond dat hij dat juist heel zo animerend deed... dat je dacht, ik wil ze allemaal lezen. Ja, ja dat is heel dat belangrijk al, natuurlijk. Dat radio, iemand dat ja, uh, voor ja, elkaar kan krijgen. Ja. Dat je neiging hebt om te zeggen, ja, oké... Okay, het is ga... gewoon de manier waarop iemand zegt drie pagina's vol... het nodig vindt om iemand de grond in te boren, daar hou ik het mm. van. Nee, maar ik zou nog dan denken, als, als hij nou bijvoorbeeld vertelde wat er... Wat er hem nou precies, hij vindt hem oppervlakkig, hè? Dat, dat blijkt uit het hele stuk, hij vindt hem oppervlakkig, maar uh, ik denk dat hij meer heeft gedaan dan oppervlakkig leuk amusement te bieden. Steins. En, en dat je het, uh, als je maar keurig jongen bent, brengt tot, uh, uh, tot het uh, fonds van de letteren. Dus, dat lijkt mij beter een jaloersiedemietje nou. bijna ja. wel, maar ja, ja, ja goed. Ja, ja. Nou ja, dit wilde ik jullie dan uh, ja. meedelen, het was, uh, ja. omdat het, het me Amen. zo opviel. Het je Kijk, meestal wordt een, een boek zo afgekraakt, hè? Maar uh, je hoort dus niet vaak... Het op de man spelen, dit, hè? Ja. Niet op de bal, maar op de man. Ja, precies. Dat dat is, het niet komt nee, inderdaad. Wat dat betreft is het vrij ja. uniek, natuurlijk. Weet je, ik ben echt bijna nieuwsgierig. Wat zit hierachter? Wat, ja, waarom, was, waarom? wat is hem aangedaan? Ja. <laughs> ja. Meneer Kaal had misschien zelf. Ik heb gewoon kaalsrechter sensus gehad van Pieter Of die had. Misschien. Ja, ja. Of die had zelf die functie willen hebben. Ja, kijk, dus het heeft iets van. Dit is niet zakelijk analyserend. Dit is spuien van... Een, een heleboel emotie. Ja. En nou ja, goed, als je het zo leest en je denkt oh god, weet hij nog meer, kijk eens verder. <laughs> Volgende bladzijde is, oh nee, dan hmm, heb nou, ik het al. Nou, nou is hij klaar. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, ik weet niet hoe ver jullie wilden gaan met dingetjes of, of ja. uh, want ja, ik had ja. over ja. Uh, nog iets? nou ja, over Gerrit Komrij. Ja. Uh, ik weet niet of jullie deze dag een, een interview met hem hebben gezien of gehoord. Hij heeft gesproken een over de loopjongen. Dat boek is in de, in de boekenweek erg naar voren gehaald en daar praat hij uitgebreid over en er is, uh, er is discussie ontstaan hier en daar over het woord vriendschap wat de leidraad was uh, van de boekenweek. Ja. En uh, hij is dus heftig ondervraagd over wat betekende de, de hoofdfiguur uit de loopjongen. Wat was dat voor vriendschap met u en sinds wanneer was die en hoe lang heeft dat geduurd. En ik heb hem voor de tv bijna onmachtig zien worden. Want hij keek zo wanhopig, wat moet ik met die vraag? Ik snap de hele vraag niet. Nee. Want hij wil eigenlijk zelf nooit dat... Um, ...zijn schrijfsels één op één te herleiden zijn tot de werkelijkheid. Mm -hmm. En hij legt dan ook uit dat die jongen niet een vriend is... ...in de, in de zin waarin wij zeggen, dit is mijn vriend. En hij heeft hem op, als medescholier goed gekend... ...en het is meer uh, vriendschappelijk dan dat een vriend. vriend. En ja, de organisatie van de Boekenweek heeft hem er natuurlijk graag bij willen hebben... Want eigenlijk gaat het boek niet zozeer over vriendschap. Maar meer over, uh, Komrij was benieuwd naar wat deze jongen in zijn leven allemaal heeft meegemaakt. En hoe die zo ongeveer verkreukeld is door uh, um, bureaucratie en door uh, het erbij moeten horen en het tempo van leven willen volgen. En hij zei, ik was benieuwd, waar loopt het nou heen met zo'n jongen? En ik vond het wel een mooi onderwerp, want dit is een jongen waarvan ik wat hoorde. Ik heb hem toevallig uh, ooit weer ontmoet, nadat ik hem helemaal vergeten was als medescholier. Maar aangezien wij allemaal... Leven leiden. En toen werd hij toch wel heel serieus van manipulatie en sturing door alles om je heen. Wilde ik dat van deze jongen beschrijven, maar helemaal niet om van mij uit het verschijnsel vriendschap uit te duiden. Dus dat vind Nee, daar heb ik een stukje van gezien. want toen werd er gevraagd naar zijn eigen vrienden. En toen was hij ook eventjes van. ben je dan over Ja, ja, ja, ja, ja. moet dat natuurlijk sowieso weerloos zat hij er even. Bij. Ja precies Zo ja, kende ik hem eigenlijk echt, niet ja. Maar goed Dit is dan um, dus rij en ze loopjongen Want zegt hij zelf ben ik misschien ook een loopjongen Want toen begon hij een hele tirade over wat hij allemaal voor de literatuur heeft overgehad in de loop der tijden En dat hij misschien op de keper beschouwd dus ook gewoon een, een loopjongen is ja. Dus mm -hmm. misschien moet je die, uh, die vriendschap uh, Zo Peter die festijn, zeg maar Oeh, laat hem niet horen <laughs> Prima, prima <Ben. laughs> Ja, nou, ik denk dat het hele verhaal Dat zal ik nou maar laten zitten Want je hebt nog meer op je programma Nee, je mag nog wel Maritja uh... heeft ook nog een, nee nee, nee, een... Nee, oh, nee, nee, nee. nee, nee, Nou, hij legt namelijk uit Dat um, um, uh, uh, Het was een goede jongen Als scholier, gewoon een goed, goed jong ja. En hij is terrorist geworden uiteindelijk. Oh. En nou zegt hij, iemand die je altijd al aanziet voor een schobbejak... dan vind je niet zo gek dat hij crimineel wordt of ja. extreem of extremist of terrorist... maar dit was een doodgoed jong en ik raakte geïntrigeerd... hoe kan die nou echt een ter terrorist worden... Zat dat in hem of zat dat in de input van de maatschappij? En dan noemt hij een paar van die factoren die we wel kennen. Hè? De media, het sturen, het gemanipuleerd worden door eigenlijk je hele omgeving. Dat vond ik ook best wel bitter om zo te horen. Dat iedereen, zegt hij, uh, ja, zich, zich op sleeptouw laat nemen. Daar heb je de loopjongen dan. En uiteindelijk is die jongen actief geworden in studentenverzet '69 ja. uh, 1969. En maakt dan het totale e mee wat daarop gevolgd is. Hè, want veel heeft het uh, niet, niet aan resultaat gebracht. En uh, die jongen is dan wellicht uit, uit uh, teleurstelling en ja, chagrijn... daarin verder gegaan en, en de criminele kant op gegaan. En hij zegt uiteindelijk... Is dit boek van mij meer een reflectie over de positie van een individu in de maatschappij, dan dat ik nou zozeer het thema vriendschap heb willen belichten? Hij kreeg gewoon de verkeerde vragen naar aanleiding van, van zijn boek. Dat, dat was daar een probleem in dat gesprek. Ja, nou, dat moest per se in, in, in dat item passen van die vriendschap, terwijl het eigenlijk hem niet past. Zegt die terrorist, die dat, te dat doet me denken aan uh, dat vreselijke gebeuren in Toulouse, ja. uh, waar Sarkozy garen bij spint. Behalve uh, dat hij nou uh, een beetje onderuit gaat, schijnt het, met zijn uitdrukking apparence uh, Musulman. Dat, dat, uh, dat hij daar iets gezegd heeft van: uh, ja, die. die een moslim uitziende figuur... Dat, dat mag je niet zeggen in Frankrijk. Nee, kijk... de helft van de Fransen ziet er zo uit. Ja, ja, ja. ja dus ja, ja, ja. Ja, het heeft weinig zin... om, om, om dat te zeggen. Ja, ja, ja, ja. Dat is niet onderscheidend meer. Nee, nee. nee. En uh, op, op voorhand iemand dus eigenlijk... op voorhand... de bevolking... Um, sturen in de richting van... Ja, zou het zou natuurlijk niet vreemd zijn dat hij dat was. Ja, dat is, dat is een doodzonde natuurlijk. Hè. Ja, ja. Stel die je die voor dat je zegt van... van ja, maar was, uh... hij, hij is niet voor niks een terrorist, hij droeg ook een bril. Mm -hmm. Ja, dat, dat is toch dat, dat, dat, dat is niet al, te verteren. Dat je wel aan hem zien. Ja, dat, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, intussen wordt uh, een broer ook uh, van medeplichtigheid uh, verdacht. Ja, hè. Ja. Dus het is natuurlijk uh, buitengewoon... Zuur en Sarkozy is wel de man die meteen een heel ceremonie omheen kan maken. Dat, ja, dat, zou, dat zou iedereen doen die op die positie zat. Uh, en, en dat zal hem dus nu best ja. een paar stemmers uh, brengen. Ja. Dat is toch ook onvoorstelbaar. Zovaar ze zijn hem, lijkt het, zo zat. En toch krijgt hij door dit gebeuren en doordat hij nou weer de staatsman speelt en zo, ja. krijgt hij toch weer zoveel mensen achter zich. Ja. De rare lui die Fransen Ja, dat is waar. Of niet? Ik toch altijd een Jij kent ze, Letitia, die Franse. Ik ken er sommige. Uh, Sarkozy uh, <laughs> heeft nog niet de eer mij te kennen. <laughs> dat hoort niet tot, jou, tot jouw vrienden <laughs> Nou, misschien wel tot, tot, tot, tot de loopjongens kring Nee, ik, ik durf dat gewoon niet te zeggen. Je weet gewoon wat voor vooroordelen er tegen hem zijn. Maar weet je een betere, is nu de vraag. Hè? Hollande, natuurlijk. Oh, ik weet nog niet zeker of hij beter niet, gaat dan. doen. Want Meert die, die uh, zou wel eens kunnen beginnen met de Europese betrekkingen uh, wel, te ontkoppelen. Ja. En die Ik, wil ook nog steeds uh, 35 uur gaan week aan iedereen op 60 jaar uh, met pensioen. Uur, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En, ieder, en, en o, op 60-jarige leeftijd uh, met pensioen, dat moet blijven. Dat is nu zo. dat ja, moet blijven. Dat Terwijl de, de Fransen het oudst worden van, alle, van de hele wereldbevolking. Ja, dus die hebben, nog, die hebben nog een jaar of dertig vijfendertig gaans als je al met je zestigste weg kan. terwijl je al die 30, en je en 30, 35, 35. Een uur hoeft te werken <laughs> Dan kan je wel altijd wel dan dan dan dan dan dan uit, ja. hou je, je fit ik denk niet dat dat heel verstandig is ja. Ja. nee nou, maar waarschijnlijk kan die Holland, als die stel dat die wordt gekozen kan die dat natuurlijk ook nooit volhouden dat dat allemaal zo blijft zoals nee. het is maar nou ja, het is even goed leuk te praten. Maar ik weet nog, voordat Sarkozy gekozen werd... waren er uh, opstanden in de, in de banlieue. Ja. Ja. En toen heeft hij ontzettend harde standpunten ingenomen... en maatregelen laten nemen door de politie. Dat je dacht, hoe durft hij, hoe kan hij het? En toch is hij gekozen. Ja. Want de, uh, uh, blijkbaar heeft de bevolking toch uh, een, een, een knuist nodig... Mm. En zijn er natuurlijk mensen die zeggen, dat is flauwekul, dat doen we niet. We nemen Hollande, veel hoffelijker, veel... saai. Mm. Veel, uh, ja. saaier. Geen, ja. Ja. Nou, ja, saaier, of als je wilt. Ik weet niet of die saai is. Hè? Ik weet niet, is die saai? Het schijnt vrij saai te zijn oh. als ik dat zo ja, zou lezen. In ieder geval, ja. uh, er zijn natuurlijk genoeg mensen die, die het nou... Sarkozy onzeker maken, ja. ten aanzien van hem. Maar Marie Le Pen die slaat nog de uh, taal uit. Hè? En elk schuurtje gaat zij, gaan zoek, gaat zij zoeken naar, uh, naar, naar wapens en naar uh, mogelijke terroristische uh, Activiteiten. spullen. Activiteiten. Ja. Nou goed, nou Laetitia, zullen we het afronden naar een muziekje en naar het laatste onderdeel van ons programma. Ja. Dan krijgen wij een instrumentaal lied van Harry Emily en dat heet My Foolish Heart. We gaan naar de recensie van Andrew Tarnowski De Laatste Mazurka. Een dramatische familiegeschiedenis over liefde en passie, oorlog en ballingschap. The House of Books, Vianne 2006. De Laatste Mazurka is dubbel op, want de mazurka, zo begrijp ik uit een passage ergens in het boek, was sowieso De Laatste Dans, die een hele serie dansen afsloot aan het einde van de dansavond, aan het slot van het feest in een adellijk huis. Van Wiki leer ik nog dat vanaf circa 1600 de mazurka bij de Poolse adel geliefd was, waarna tot circa 1900 de dans als gezelschapsdans populair werd in onder andere Frankrijk, Duitsland en Rusland. In de klassieke muziek is de mazurka ook geliefd geweest. Frederik Chopin heeft een groot aantal mazurka's geschreven. En de in Mazurië gespeelde volksmuziek inspireerde de Poolse componist Karol Simanowski, tot een serie van twintig mazurka's met het ritme dat we van Chopin kennen, maar met een typisch Slavische melodie die in ontroerende sereniteit tot klank brengt. Ook buiten Europa ontstond een traditie tot het componeren van mazurka's. Op Curaçao werd de mazurka in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw gedanst wanneer het feest op haar hoogtepunt, wanneer het feest op haar hoogtepunt kwam. Het laatste weten we ook van Jan Hokke, meen ik. Nu, op aanraden van Leo Joosten las ik dit boek dat gaat over de contemporaine geschiedenis van Polen. De hele 20e eeuw gaat aan ons geestes oog voorbij in de vertelling van Andrew Tarnowski, geboren 18 september 1940 in Genève. Hij vertelt van zijn vader Stas en zijn moeder Shuket, zijn grootvader Hieronym en zijn grootmoeder Wanda en reconstrueert zo een eeuw familiegeschiedenis, een eeuwgeschiedenis van Polen. Nog is Polen niet verloren, zolang wij nog leven, zingt de eerste regel van het Pools volkslied. En de Polen hebben reden om dit te zingen, want ze zijn vaak verloren geweest, opgedeeld door de buren, uitgemoord en onder de voet gelopen. Ik had niet meer zo scherp voor me dat voor Polen de ellende pas goed begon na het eind van de Eerste Wereldoorlog. De grote mogendheden in Versailles bijeen verzuimden om de grenzen van Polen vast te stellen, zodat praktisch aan alle grenzen schermutselingen en complete oorlogen uitgevochten moesten worden. Het duurde dus nog even voordat de Polen in het interbellum eraan toekwamen een staat op te bouwen. In 1920 vindt de slag bij Warschau plaats. Citaat, als Pilsudski en Weygand er niet in waren geslaagd de zegevierende opmaars van het Sovjetleger in de slag bij Warschau een halt toe te roepen, zou de christenheid niet alleen een gevaarlijke nederlaag hebben geleden, het naakte bestaan van de westelijke beschaving zou zelfs in gevaar zijn gekomen. Al dus, Daberno op bladzijde, dat, dat doet er niet toe. De Sovjet-Unie trok zich op zichzelf terug, gaf de zaak van de internationale revolutie op. Toen... ...kwamen Hitler en Stalin, die bij Geheim Pact Polen tussen hen opdeelden. De Tweede Wereldoorlog, waarin Polen slagveld werd, concentratiekamp, levensraam voor de Duitsers. Na de oorlog werd Polen een vazalstaat van de Sovjet-Unie en kwam het van de regen in de drup, om het mild te zeggen. Pas in 1989 was de afschuwelijke eeuw voor Polen voorbij en momenteel geniet het van de zegeningen van de EU. Via de Belletrie kende ik Polen vooral via Isaac Bashevis Singer... Het deed me dan ook genoegen dat Tarnowski een citaat van Singer, Nobelprijs Literatuur 1978, opneemt als motto voor in het boek. Citaat. Ik beschrijf een wereld die, wat mij betreft, niet gestorven is. Ik heb samen met die mensen geleefd. Voor mij is het alsof ik ze gisteren nog heb meegemaakt. Schrijven is een soort gevecht tegen de dood van iets levens. Het is het ontrukken van hele generaties aan de vergetelheid. In de literatuur leven de doden voort, als in een droom. Einde citaat. Singer beschreef het leven van de joden in Polen, in de stetels. Het is bekend dat niet alleen de nazi's, maar ook de brave christelijke burgers in Polen, en niet alleen in Polen, maar net zo goed in Duitsland, Nederland en Frankrijk, weinig liefde voelden voor de Polen, voor de joden. Tarnowski echter zal voortdurend benadrukken dat zijn voorouders vrij waren van antisemitisme en fatsoenlijk met de joden omgingen. Ze konden het zich wellicht ook gemakkelijker permitteren, want ze waren zeer rijk. Graaf Stislav Tarnowski, 1862-1937, had zijn voorouderlijke zetel in Djikov. Hier, Hieronym Tarnowski, 1884-1945, gehuurd met Wanda Zamoyska, 1892-1965, zetelde op Rutnik. Grote huizen met duizenden hectare, land, bossen, boerderijen. Andrew grijpt nogal eens naar het adjectief Tolst Tolstoyaans om de sfeer aan te geven en om ons een indruk te geven van de verhoudingen die feodaal en patriarchaal waren. Hoewel de petite histoire met Hieronym en Wanda doet eerder Dostoevskiaans aan. Als ze na een grandioze bruiloft het bruidsvertrek, buit, bruidsvertrek ingaan voor de eerste nacht, gaat het niet volgens het boekje of gewoon volgens de natuur. Kleinzoon Andrew is merkwaardig terughoudend. Hij zegt ons niet open en bloot hoe en wat. Maar Hieroniem is er zo kapot van dat hij naar buiten snelt en zich een kogel door de borst schiet. Het schampt zijn hart en hij herstelt. Naderhand moet een kleine operatie het euvel verhelpen dat de huwelijksnacht zo onbevredigend deed verlopen. Arme kerel. Hij wordt met de grootst mogelijke sympathie beschreven. Het moet een fijne vent zijn geweest, een soort Tolstooi, goed voor zijn horigen een uitstekend houtvester en bosbouwer. Hij sprak, vloeiend, hou je vast. Duits, Frans, Engels, Latijn, Grieks, Spaans en Italiaans. Maar de taal der liefde, hij was ongelukkig in de liefde. Wanda is geen vrouw voor hem, zoals couchette geen vrouw is voor Stas, de wilde zoon van Hieronym. Zoals de eerste vrouw van de schrijver Andrew kennelijk ook een mismatch was. Het zit in de familie, al dus de auteur. Ongelukkige partnerkeuzes is erfelijk belast. Na de val van de muur gaat de auteur voor het eerst naar Polen, naar zijn voorvaderlijke grond... Zijn vader Stas, geboren in 1918, is daarbij, evenals zijn, zijn tante Sophie, geboren in 1917. Ze trekken rond Roetnik en andere familieplaatsen, ontmoeten verre verwanten en oude getrouwe dienaren, emotionele weerziens na zoveel verschrikkelijke jaren. De auteur heeft nog eigendomsrechten. Zo'n 50 hectare bos- en landbouwgrond is hem toebedeeld door zijn grootvader Hieroniem, maar die rechten zijn van nul en geen allerlei waarde. Ze waren het al niet in het communistische Polen, ze zijn het niet in het postcommunistische Polen. Hij heeft nu een huisje gekocht met wat land bij de Mazurische meren in Noord-Polen en zo heeft hij een voet aan de grond in Polen als hij op vakantie gaat. Het grootste deel van de roman gaat over de strapatsen van zijn vaders tas tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. En dan krijgt het boek veel van een schelmenroman. Dat had, wat mij betreft, wel wat korter gekund. Als ik herlees wat ik geschreven heb, besef ik wel dat ik eigenlijk nauwelijks iets geschreven heb over de laatste mazurka. Als excuus mag misschien dienen dat het letterlijk te veel is om op te noemen. Wie zich via deze dramatische familiegeschiedenis wil verdiepen... in de lotgevallen van Polen in de vorige eeuw... zal in Andrew Tarnowski een onderhoudende gids vinden. Nog een PS'je. Stas Tarnowski is in 1944 nog actief geweest... bij de bevrijding van Midden-Brabant. Voor zijn heldenmoed tijdens de aanval op de Nederlandse plaatsen... Geelze, Oosterwijk, Rijen... ontving hij zijn tweede kruis voor heldenmoed. Citaat. Bij het stadje Rijen werd zijn peloton tijdens een nachtelijk gevecht verrast door vijandelijk vuur vanuit vaste posities. Tweede luitenant Tarnowski kwam de verwarring snel te boven en dankzij zijn persoonlijk leiderschap en het feit dat hij de vijand eerst met handgranaten bestormde, redde hij de positie voor het peloton en veranderde hij de situatie in zijn voordeel en maakte hij zelfs gevangenen. Dat is dus een citaat uit dat dikke boek van Andrew Tarnowski. Ja, dat is dan toch wel verpand te lezen dat dat uh, uit die familiegeschiedenis, en ze zijn overal geweest, is dat, dat, dat zo'n man uh, daar ook in rijen, uh, ...vende dat Poolse, ja. uh, die hoop die die daar midden Brabant heeft bevrijd, ja. dat hij daar ook bij was. Uh, een roman? Ja, is het, is het een roman? Of, mm, dit is een, het is een uh, familiegeschiedenis. Het is ja. wat we, het genre dat we de laatste tijd nogal eens een keer onder ogen hebben gezien. Ja, ja, ja. Uh, hij beschreef wel degelijk zijn eigen familie. Ja, ja, ja, ja dat ja, doet dus ja. hij. Ja. Ja. Goed. Maar je hebt het met genoegen Ja, Jawel, ik heb het met genoegen gelezen, ja. Het ja, is een andere manier om, om bijgespijkerd te worden over, over de geschiedenis van, van zo'n land. Want ja... ja dat, dat, ja. dat, ja, dat weet je dan ook betrekken allemaal niet meer zo. Want Polen, wat weet je daarvan? We hebben nou een Polen-meldpunt, maar wat weten we van Polen? Ja, wat ja, we ja. meldpunten ja. hebben weten Nou, namelijk nou, heb inderdaad van, een, ja. van Isaac Sina. Ga op reis met Steens. <laughs> Ga op reis, goed zo, Letitia. Nou, zo zijn we rond. We zijn uh, door het uur heen. We gaan. Ah, het is een passie. Uh, aan dit uur werkte mee Maritia, Letitia, Katja, Els en Ben. Uh, dank voor de assistentie van uh, <laughs> Stefan. Uh, Mooi uur geweest. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren.